Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderdduizenden Oekraïners vluchten voor het geweld in hun land. Er staan enorm lange rijen bij de grens en op sommige plekken staan mensen al dagen in de rij. Onze correspondent Arjen van der Horst staat op de grens in Polen. Hij ziet dat mensen die binnen kunnen komen een warm welkom krijgen. We zagen de afgelopen dagen uit het hele land Polen komen, vrijwilligers met auto's uit Warschau, uit Krakau om uh, hele gezinnen mee te nemen naar hun huis. Uh, het is hartverwarmend om te zien hoe de bevolking in Polen ja, de armen heeft geopend voor de Oekraïners. De Europese Unie denkt dat het aantal vluchtelingen nog flink op zal lopen. Ze rekenen erop dat uiteindelijk zo'n 7 miljoen mensen op de vlucht zullen slaan voor het geweld. En Oekraïne mag lid worden van de EU. Dat vindt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Volgens haar is Oekraïne één van ons. ons. Ze zijn een van ons. And we want them in. Absolutely. Hoe dat verder gaat is nog niet duidelijk. En er is vanochtend ook nog een belangrijk overleg. Rusland en Oekraïne gaan met elkaar praten over de oorlog. Het zit er al een paar dagen aan te komen... maar die ontmoeting lijkt nu echt te gaan gebeuren in buurland Belarus. Het is maar de vraag of er iets uit zal komen. Ander nieuws dan. Drie mensen avond gewond geraakt op een provinciale weg in Brabant. Het ging waarschijnlijk mis toen een auto al spookrijdend op een ander klapte... In die spookrijauto is een fles met lachgas gevonden. Het is niet duidelijk of de bestuurder aan een ballonnetje had zitten lurken. En banken hebben vorig jaar weer honderden pinautomaten gesloten. Volgens de Nederlandse bank zijn er nog bijna 5000 automaten over... Ook in Deventer kun je nog maar op weinig plekken geld uit de muur trekken. Dat is bijna nergens meer. Dan moeten we hier naar de kleine Albert Heintje. Is er nog genoeg plek om te pinnen? Nee, absoluut niet. Zeker voor de mensen die s'avonds gaan stappen, eten, allerlei soort dingen meer. Die kunnen dus gewoon niet meer contant geld halen. De automaten verdwijnen omdat mensen minder met cash betalen. Ook kan er s'nachts op veel plekken niet meer worden gepind om plofkraken te voorkomen. Het weer nog. Af en toe wat dunne wolkjes. Maar het is opnieuw zonnig en droog vandaag. Het wordt max 8 tot 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen Knopen Beverwijk en Beverwijk. 2 kilometer file. En dat komt door een ongeluk. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM. ZFM.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 Zandvoort heeft het en Zalfort zal het blijven houden. We praten vandaag uh, Goedemorgen Zandvoort, 26 uh, februari 2022. Wat gaan wij doen het eerste uur? Wij gaan praten over de circuitrun met Karin de Bruin. De documentaire El Dorica, door Fred Bouret opgenomen... is uh, uitgezonden in het uh, Eco Film Festival. En als laatste praten wij met uh, Parijs at the Beach, Roy Dongen. In het tweede uur uh, voorgemonteerd de politieke partij PVV met een pitch... Wie is Marco Deen? En twee stukken over zijn uh, programma. Dan hebben we ook nog een derde uur. Want daarin uh, gaat de politieke partij verder met de VVD. Ook weer een pitch. Ook weer twee gedeeltes over het partijprogramma. En natuurlijk, uh, waarom stemmen wij op de PVV? Op de VVD, sorry. De techniek is in handen van Thomas de Jong. De jingles, muziek en voormontage is gedaan door uh, Cor Draaier. Mijn naam is Ben Zonneveld en Iris Voorst zit hier naast mij om een keer te kijken hoe het is. Um, we kunnen gelijk door, Thomas. Als het goed is uh, praten wij met Karin de Bruin. Goedemorgen. Goedemorgen, Ben en anderen. <laughs> ja. uh, Karin de Bruin, uh, wat is je functie bij uh, Le Champion? Nou, uh, ik denk dat het een beetje verwarring is, want ik zou uitgenodigd worden met Michael Landman, en Hij is van de Rotary Club. In de ah, dan, dan zie ik hem. <laughs> <laughs> en uh, ja, mijn, ik heb geen punten bij uh, Le Champion. Ik ben, uh, maak onderdeel uit van Stichting Ussensyndroom. En dat is het verkozen goede doel van uh, deze editie van de Civierhunt. Ah, oké, okay. dan zie ik hem al. Want um, de Rotary en, en uh, een stichting, in dit geval jouw stichting, waar je voor ja. werkt, die mm. hebben elk jaar een goede doel. Ja. En uh, dat wordt met allerlei nevenactiviteiten wordt dat uh, uh, bij elkaar geraapt met parkeergelden en, en dat soort dingen. Hoe ziet het ja. er dit jaar uit? Nou, uh, als ik kijk naar onze eigen sponsoracties, die wij vanuit de stichting en de hardlopers die voor ons uh, uitkomen uh, tot nu toe al hebben binnengehaald. Het is nou, hartverwarmend. We zitten bijna op 40.000 euro. Uh, en daarnaast uh, ja, hopen we ook een bedrag te mogen ontvangen van de ...inschrijvingen van de mensen die via Le Champignon meedoen... Uh, parkeergeld inderdaad van de Rotary Club... ...en uh, ja, nog veel meer natuurlijk. Nou, dit is in ieder geval uh, voor de start al een gigantisch bedrag. Um, wat doet jullie stichting precies? Nou, Stichting Ussyndroom uh, is een stichting... ...die uh, ja, hoofdzaak, of tenminste in de eerste lijn... Uh, uh, we dat, ...wetenschappelijk onderzoek financiert... Naar behandeling om het proces van dood en blind worden door het USU-syndroom te stoppen. Uh, mensen met ussen-syndroom is een hele zeldzame uh, aandoening, zeldzame ziekte. Er zijn ongeveer duizend gevallen echt uh, in Nederland. En uh, ja, we hebben eigenlijk allemaal te maken met uh, gehoor- en zichtverlies. En. en... Ja, vertel rustig verder, want ik, uh, ik, ik zit daarna te luisteren. En inderdaad, zoals je zegt, de, het X-syndroom is, is zeer onderbelicht. Weinig mensen weten ervan. Klopt. En uh, dan is het als, als heel moeilijk om, uh, om sponsors te krijgen. Klopt. En is dit natuurlijk een hele mooie kans. Uh, is daar ook een behandelmethode voor? Of is het alleen nog dat, dat je nog aan het onderzoeken bent? Klopt. Er is op dit moment nog geen behandeling, maar uh, de stichting heeft wel uh, wat ze dan noemen een moonshot. En ze hopen dan in 2020, uh, 2025 ja, toch ergens naar een behandeling toe te komen. Kijk, uh, voor het doof uh, worden, hè, bij het volledige gehoorvlies, zijn er inmiddels wel al cogliaire implantaten. Dus het is uh, het gehoor ontvangen. Hè, dus. Maar voor het zicht, daar is nog niks uh, aan te doen. We zijn wel redelijk ver al met de onderzoeken, met het wetenschappelijk onderzoek. Er dus, ja, ja. is natuurlijk heel veel geld, voor, omdat er zo weinig uh, gevallen zijn... Ja. is daar heel veel geld voor nodig om dat wetenschappelijk onderzoek te blijven financieren... en te stimuleren om te komen tot een behandeling. Het is, ja. een, beetje, uh, ja, het is een beetje raar om te zeggen, maar als er niet zoveel uh, patiënten zijn... is het ook minder interessant voor de uh, voor, voor wetenschap. En daardoor kost het natuurlijk heel veel geld. Als je bijvoorbeeld... De onderzoeken naar kanker neemt, daar gaat zoveel in, omdat we heel veel uh, patiënten hebben. En jullie worden dus eigenlijk een beetje ondergesneeuwd door al die grote uh, projecten. Ja, klopt. En ik moet wel zeggen: wij hebben behoorlijk hard aan de weg om ons zichtbaar te maken. Wat ik wel leuk vind uh, om te vertellen: uh, hè, naast dat Usher-syndroom een hele zeldzame ziekte is, mm -hmm. aanstaande maandag is het uh, de internationale uh, Zeldzame Ziektedag. Kijk, er zijn wereldwijd iets van 300 miljoen mensen met een zeldzame aandoening. En ja, al die kleine stichtingen moeten dus voor hun eigen belangen opkomen. Ja. En uh, als ik kijk naar ons uh, uh, netwerk, ik, ik heb zelf dan ook Ussesyndroom. syndroom We zijn ook wel vanuit onszelf heel erg uh, bezig om ons zichtbaar en kenbaar te maken. Ja, ook. Dus ook. Ja, ga je gang. Dus ook uh, in de media, uh, bijvoorbeeld uh, Machtel Cossé is een Haarlemse. Die zit ook uh, in het groepje voor de organisatie van zo'n uh, de Een aantal jaren geleden is zij uh, gevolgd door een documentairemaker. En de documentaire is de kleine wereld van Machtel Cossé. Nou, dat geeft heel goed weer hoe je leeft in een wereld uh, waar het stil is en donker wordt. Mm -hmm. En dat heeft heel veel impact gehad. En ja, daardoor wordt het wel al steeds meer bekender, het uh, Usher Syndroom. Oké. Okay. Um, om nog meer bekendheid te krijgen voor je stichting, uh, zou je ja. voor mij de website uh, kunnen noemen? Ja, dat is een nou, hè? Ja. Us Usher Syndroom.nl En hoe schrijf je? Upster? Usher. Usher. Ja? U-S-H-E-R. Ussje syndroom. Oké, okay, nou dat is uh, duidelijk. Uh, ik wens jullie heel veel succes... om, om geld binnen te halen bij uh, de Sequiren. Dankjewel. En het is alweer twee jaar geleden dat de er was. Dus het is wel een, <laughs> een, een, een topper van de eerste orde. Ja, en mag bij deze dan ook uh, alle hardlopers... die voor een uh, run voor Ussje uitkomen. We zijn inmiddels met een, nou, een team van 88 mensen. Zo. Dus dat is gigantisch. Die allemaal in een logo-shirt van ons gaan, uh, gaan lopen... Dus ik wil ze allemaal heel veel succes wensen met de run en heel veel plezier. En ja, ik hoop dat het gewoon een geweldig evenement weer gaat worden. Nou, het is uh, altijd een beetje de, de opening van het seizoen met zo'n gigantisch evenement. 12.000 lopers, 8.000 wandelaars. Dus ik denk dat het ook voor de stichting wel goed moet komen. Nou, zeker weten. Oké, okay. heel hartelijk bedankt uh, voor de uitnodiging en jullie uitzending. Dankjewel en veel succes. Dankjewel Ben. Would send us to our room He'd be the voice of him. He said that we would thank him later All day he was solid as a rock But by eight o'clock We'd be crumbling One night My brother Joe and me Climbed down the family tree That grew outside our bedroom window We ran though we knew We couldn't last Running from the past things that we were born to It's so bizarre. It runs in the family. All the things we are on the backseat of the car with Josie.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 Met documentaires, vooral na, na mijn pensionering. Dat is alweer een jaar of vijftien geleden. Toen begon ik echt uh, te filmen. Mijn eerste documentaire ging ook over een onderwerp, misantwoord. Dat was uh, de, de restauratie van het uh, kerkenorgel in, uh, in de Hervormde Kerk. Ah, ja. Er gaat nu een licht bij mij branden over die uh, documentaire. Het was, ah, ja, ja. was een ja. hele fraaie documentaire, moet ik zeggen. Oké, okay, bedankt. <laughs> We gaan het nu hebben over uh, uh, El Dorica. Hoe kwam u aan dat boek? En zeker de interesse daarvoor? Ja, nou ja, de interesse is al oud, want ik denk al in een jaren of vijftig, sinds 1972 om precies te zijn... over onderwerpen als natuur, cultuur, economie, duurzaamheid, dat soort onderwerpen...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 Eigenlijk in de, in de, in de marge. Het, het gaat over andere onderwerpen die natuurlijk ook belangrijk zijn. Maar uh, ja, uh, zelfs een programma als dat van GroenLinks, uh, waar wel vrij veel aandacht wordt besteed aan duurzaamheid, circulaire economie en dergelijke, wordt uh, gezegd. We zouden eigenlijk een... Uh, een uh, ja, zeg maar, een, een, naar, naar een duurzame wereld moet het in het jaar voor, voor de gemeente Zandvoort dan, de gemeentelijke politiek, uh, in, over, over 30 jaar. Oh. <tieft>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 In zijn gedachten windmolens en zonnepanelen als, als bronnen van energie. Daar had men al eh, duurzaam eh, waterstofgas om huizen te verwarmen. Daar had men al eh, een methode van transport... Eh, zowel voor het luchtverkeer als voor het autoverkeer... die ook duurzaam was. Eh, kortom, hij had met zijn enorme verbeeldingskracht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 Gasuno kunst en arreten Na cupolella ca vi s'era issata Pa' sc' Campania battuleta Com' manu a pa' da fa warga Tu o fa l'americano americano americano C'inda mechi do fa fa Tu vivere alla moda maar als je whisky en soda drinkt, voel je niet gestoord. Je je speelt een een soort van crammel, je hebt een maar in Italia senta me non niente fa in okay, Napoli tanto o fa la vera canto o fa la vera canto Americano, Americano, Americano. Maar in Italië. Sient mij een cesta lienta fa. Oké, okay, navulitan. Tuur va de American, tuo va American. Wish that's the so rock and roll. Wish the so rock and roll. Wish the rock 'n' roll. American, tuo va American. Wish that's all the rock and roll. Rock, mooi stuk rock. muziek uitgezocht door uh, Coor Draaier. En uh, op het ogenblik uh, is het prachtig mooi weer. En datzelfde mooi weer zou Roy Dongen waarschijnlijk ook wel willen hebben met Pride at the Beach. Roy, goedemorgen. Goedemorgen Ben. Ik heb het net over het weer. Zou je dit weer ook uh, met Pride at the Beach willen hebben? Natuurlijk wil ik dat graag uh, weer met Pride at the Beach hebben. En uh, nou ja, de geschiedenis heeft uitgewezen dat het eigenlijk ook bijna altijd dit weer is met Pride at the Beach. Oei, voorzichtig, voorzichtig. Ja toch? Roy, uh, de afgelopen coronajaren is Pride at the Beach uh, uh, voorzichtig naar buiten gekomen. Hè? Uh, toch wel een klein Pride at the Beach vorig jaar. Uh, toch een festivalletje in de Haltestraat. Uh, de, de grote partijen zoals de eerste paar jaren die hebben helaas geen, uh, geen plaats mogen vinden. Um, we zijn gisteren bevrijd van allerlei maatregelen. Geeft dat uh, de voorzitter van uh, de stichting uh, goede hoop? Ja, ik heb direct een fles roze champagne je? <laughs> nee, maar uh, alle gekken op een stokje. Ja, het geeft ons heel veel uh, hoop. We hebben natuurlijk wel eerder gedacht dat er meer komt, Maar we, nu hebben we een langere aanloop vo voordat het zover is. Dus we, we gaan er eigenlijk wel vanuit dat we dit jaar gewoon weer een, uh, een echte goede pride neer kunnen zetten. En dat we onze jubileumjaar eigenlijk een beetje over kunnen doen. Omdat we, ja dat was natuurlijk wel zo kleinschalig, dat, dat willen we eigenlijk groots met z'n allen gaan vieren. Het wordt de vijf plus één. Zeker, ja, <laughs> <laughs> dat is een goede oplossing. Ja. Um, de, de, de Pride at the Beach, hè? De, de standaard onderdelen zullen ongetwijfeld uh, aankomen. Uh, in, in de voorbereiding daarvan, want uh, misschien een keer een tipje van de sluier op kan lichten over World Pride bijvoorbeeld. Dat is allemaal in aanloop naar de Pride zelf. Gebeurt er van alles? Ja, er gebeurt heel veel. Uh, en, nou, sowieso is het heel erg belangrijk natuurlijk dat we in aanloop naar de Pride 2 uh, voor de eerste keer gelegenheid zijn om in Zandvoort de Pride Business uh, uh, Club te ontvangen. Uh, en dat is heel erg belangrijk voor ons om al die grote bedrijven aan te trekken. Om ook te kijken of wij uh, Pride Zandvoort naar een hoger niveau kunnen trekken. Uh, niet qua inspanningen, maar wel qua budgetten en qua kwaliteit van het programma. Is die businessclub uh, uh, overal businessclub, ook van, van AGP? Ja, die, zitten, die is verbonden aan, aan de, de Amsterdam Pride, de Stichting AGP. Uh, en dat is dus een, een, een vaste businessclub van grote bedrijven die daarin meedoen. En voordat de mensen denken van nou wat moeten we al die grote bedrijven. Nou, die maken het nou mogelijk dat in Amsterdam ook uh, kleine organisaties een boot kunnen laten meevaren. Want dat kost echt uh, heel veel geld. En die grote bedrijven die betalen dus een, het volle pond en het geld dat daarvan overblijft. Het wordt gebruikt om boten te subsidiëren voor de kleinere uh, organisaties. Ja, dus je hebt echt wel een, uh, een, een groot gedragen businessclub nodig. Ja, Amsterdam zou zonder de businessclub eigenlijk niet kunnen, niet kunnen functioneren. Want een beetje boot mee laten varen in de grachten... dat heeft ook te maken met alle veiligheidseisen en dingen tegenwoordig. Vroeger kon je met een roeibootje meevaren, maar dat mag niet meer. Dus er moeten allerlei dingen voldoen. Uh, en dan heb je al gauw uh, enkele 10.000 euro, 15.000 of 20.000 euro... nodig om een bootje mee te laten varen. Nou, we zijn inderdaad de laatste keer beetje kijken hoe, uh, hoe dat daar georganiseerd werd. En uh, je, je ziet ontzettend veel veiligheid, uh, reddingsboten... Uh, de regieboten en dan zie je uiteindelijk ook de boten die meevaren. Dus het zal ontzettend veel geld kosten. Um, ja. Is het zo dat je eigenlijk ook in Zandvoort zoiets zou willen hebben? Bijvoorbeeld een gesponsorde auto bij de parade of zo, bij de parade. Ja, dat zou ik natuurlijk heel erg graag willen. Dat je uh, krijgt dat de, de parade uh, verder uitbreidt, groter wordt. Uh, dat we misschien meer aan het thema, net zoals in Amsterdam, dat je een beetje een thema gaat, sterker gaat omarmen. Uh, dat je dan ook een prijs kan uitloven voor degene die het leukste op de beste manier het thema heeft uitgedragen. En dat je dan ook sponsors krijgt. En dat je dan kan zeggen, van, goh, we nemen uh, uh, sponsors mee voor uh, uh, die, die, zeg maar... Een auto op een oplegger of zo. Uh, mee financieren. zodat er andere mensen. daar mee kunnen doen. Steeds voordat je de auto's. op die manier mee laat lopen. Ja, nou dat kan ook. En die, hoe ziet zo'n businessborrel eruit? Zo'n uh, so business model yeah, is een, een, een, een vergadering van de grote bedrijven. Die komen dan bij elkaar. Uh, en die gaan met elkaar de strategie afstemmen. van wat ze de komende tijd gaan doen. Uh, en daarna uh, komen ook de, de kleinere bedrijven. Er zijn een aantal supergrote sponsors, de corporate sponsors. Ja. Daarna komen de kleinere bedrijven. Uh, en ook ideeën uitwisselen. En dan vervolgens ons, uh, um, is het natuurlijk zoals op het price altijd: gezellig met een drankje en een hapje. En zijn er ook uh, Zandvoortse bedrijven die, die je gaat uitnodigen? Um, nee, we kunnen geen Zandvoortse bedrijven uitnodigen. We kunnen ze dus alleen maar laten weten dat het is. Want je mag alleen uh -huh. maar komen als je lid bent van de businessclub uh, uh, van de AGP. Dus het is een besloten club. En is, dat, is het dan interessant om, om Zandvoortse bedrijven uh, te informeren... om te zeggen, oh. Joh, dit is er en uh, misschien moet je ook aansluiten? Ja, ik denk dat het uh, zeker leuk is voor, voor bepaalde bedrijven om mee te doen. Uh, bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat een bedrijf als uh, Air Force kan zeggen: Goh, maar luister, kleding, dat is uh, iets overalls, dat kan ik aan iedereen uh, goed verkopen. Ik sta voor diversiteit, ik zou misschien wel lid willen worden. Maar het is natuurlijk wel iets wat, uh, wat ook wel geld kost. Het is dus niet dat je lid wordt voor 50 euro of zo. Nee, het zijn wel bedragen. Dat, dat moet ook eigenlijk wel als je ziet wat er allemaal gefinancierd wordt. Ja. Maar je zou ook kunnen zeggen bijvoorbeeld, stel je voor dat de winkeliersvereniging als één geheel lid wordt, dat zou natuurlijk ook een optie zijn. En dat de winkeliers dan samen een auto laten uh, uh, meerijden in de praat in Zandvoort, dat is natuurlijk ook een heel leuk idee. Ik zie dat je al uh, ideeën genoeg hebt om, uh, om Zandvoort de sponsors <laughs> aan te trekken, maar hoe, hoe ga je dat doen dan? Uh, het grote voordeel is dat wij natuurlijk onderdeel zijn van Pride Amsterdam. Uh, en dat we dus die bedrijven nu voor de eerste keer naar Zandvoort gaan krijgen en dan ook gaan presenteren wat ons programma wordt voor het komende jaar. En met name ook voor het jaar erop, want het zijn grote bedrijven, dus die moeten natuurlijk wel op tijd weten wat ze kunnen gaan doen. Uh, en dan proberen het te binden aan ons, zodat zij dus zeggen, hé, hey, wat leuk. Um, en dat heb ik wel over de grote telecombedrijven of de grote accountancykantoren. We willen ook wel in Zandvoort meedoen. We doen in Amsterdam financieren we van alles. Uh, waarom zouden we dat niet uh, voor een deel ook in Zandvoort Zandvoort gaan doen. En wat jij net zei, dat uh, verklapt natuurlijk iets waar we mee bezig zijn. Ja, zeker is. Ik wil die tip het, wel even oplichten. Ja, je zei iets over de World Pride. Ja. En we zijn in samenwerking met Amsterdam bezig om te kijken of Zandvoort mee kan doen in het bidboek voor World Pride. Dat is een soort competitie, net is met de Olympische Spelen om mee te mogen doen en die Pride naar, naar je stad te halen. Maar die duurt ook twee uh, En dan is het zelfs zo dat daar dan waarschijnlijk niet eens een parade in Amsterdam, een botenparade, is. Maar dat de hele parade dan naar Zandvoort verplaatst zal worden. Dat, nou, lijkt, dat, me, dat lijkt me een hele goede. Dat zou een hele mooie zijn, <laughs> um, maar dan moet dat, daar heeft nog wat voet in de aarde. En het is overigens pas in 2026, dus oh, we hebben een oh. tijdje om het goed te doen. Maar we moeten dus wel steeds betere kwaliteit afleveren... Mm -hmm. voor als die controleurs komen van World Pride om te kijken van wie gaat het dit boek winnen. Nou ik, eh, ik heb wel in de gaten dat bij afgelopen prijs ook eh, vertegenwoordigers waren van, uh, van Amsterdam Pride. En die hebben daar ook hebben over uitgesproken hoe dat in Zandvoort uh, gaat... en eventueel beter zou moeten kunnen. Ja, dat zeker. Maar ja, dan krijgen we natuurlijk mensen van World Pride. Die, en dan gaan we concurreren we met steden als Miami of Los Angeles of uh, Barcelona of alle andere dingen. Dus we moeten wel even laten zien, Amsterdam een een hele grote de metropoolregio. Dus dat is Amsterdam, dat is Zandvoort en een aantal andere gemeenten. Dat je daar een heel groot pakket kan, van uh, kan aanbieden. Ja, en, dus een, en, en dan wil ik nog een tipje oplichten want, voordat het uh, voorbij is. We hebben deze keer de Pride op uh, zondag, ja. maandag en dinsdag. Dat is een, uh, een verandering van een dag. Het was eigenlijk uh, maandag uh, parade en woensdag afsluiten. Van, van ja. waar die verandering? Nou, we hebben gekozen. We hebben dus sowieso zijn we in goed contact met uh, bijvoorbeeld de Protestantse Kerk... die heel graag een mooie dienst wil organiseren dit jaar, wat uitgebreider. Uh, we hebben heel veel inhoudelijke uh, mooie programma's... en die vallen soms een beetje weg in het feestgedruis. Als we maandag de opening hebben met een grote parade... dan heb je eigenlijk ook de opening van een prachtige expositie. En dan denk je, nou, dat is misschien wel zonde. En dan bieden we de mensen eigenlijk de gelegenheid. Maak er een leuk weekendje Zandvoort van. Zodat je hier nou zondag gewoon lekker bent, gaan al die verschillende dingen kan je maandag lekker feesten, dinsdag sporten, nog een eindfeest... en dan kun je woensdag weer door naar Amsterdam. Ja, dat is een, uh, een weldoordachte set geweest, heb ik in de gaten. Dus uh, we gaan dat allemaal meemaken. Er zal uiteraard genoeg informatie uh, te vinden zijn op uh, pride.beach.nl. Ja, we hebben een, een nieuwe website. Die is in, uh, in, uh, in uh, aanmaak, maar op onze vaste Facebookpagina... die de meeste luisteraars onder het getwijfeld kennen... daar kun je natuurlijk ook altijd uh, alle informatie vinden. Nou, dan, uh, in de aanloop naar de Pride hebben we nog een aantal maanden waarin uh, de organisatie je nog best wel kan uitspreken. Er is ook een Rainbow Radio die dat uh, uh, redelijk uh, promoot. Zeker. Dus in de tijd uh, praten we graag nog een keer, uh, Roy. Nou, hartstikke goed. Ik hoef nog wel pas even de datum. Iedereen vast uh, geen vakanties gaan boeken in die periode. <laughs> 31 juli tot en met 2 augustus is dus Pride to the Beach dit jaar. Oké, okay, dan blijven we in Zandvoort. Dan blijven we in Zandvoort. Oké, okay, Roy, dankjewel. Succes met de uitzending. Dank je wel. Bedankt. Upside down. Nou, we willen natuurlijk allemaal uh, uh, come together doen bij Jess uh, in de Krocht. Als het goed is praten wij met Hans Rijmers. Goedemorgen. Hans, Jess in de Krocht. Ja. Gaat het weer uh, op volle vaart verder? Ja, het wordt er wel weer tijd natuurlijk, zo langzamerhand. Ja, hoor. Na deze ontzettende lange radiostilte is, uh, zijn we ontzettend blij dat het allemaal weer kan en mag. Het was natuurlijk wel ingewikkeld... met het, uh, met het uitstellen... Uh, uh, of afstellen. Dat, dat, dat wil je dan niet. Dus... ja, we zijn blij dat we, dat we het op deze manier... allemaal hebben kunnen regelen... binnen de, de data die we hebben... en dat de muzikanten bereid waren... om mee te gaan naar nieuwe data... en dat ze ook konden. Want dat is dan het volgende. En als dat niet zo is... dan is het lastiger. Want dan moeten we heel veel... Uh, ja, dan moeten we... Uh, uh, uh, reserveringen die al betaald zijn... Ja, die moeten we dan terug gaan boeken. Dat hebben we natuurlijk de andere, laatste anderhalf jaar al gedaan, omdat het gewoon stomweg niet anders kon. Maar ja, dat probeer je wel te vermijden, omdat iedereen er ook wel weer ontzettend hard aan toe is. Is dat in die tijd dat je moest verschuiven en afzeggen, ja. en, en, en vorig jaar mocht het wel weer even een klein beetje in de zomer... Uh, ja. is dat heel lastig geweest voor jullie? Om, om terug te betalen, bedoel je? Nou ja, ook, ook dat, maar uh, als je daarna weer iets wil, moet je die artiest toch weer naar je toe zien te krijgen. Dat is ah, het ja. Wel... ah ja, nee, nee, dat is absoluut geen probleem. Het, het, het boeken van de, van de muzikanten is eigenlijk het minste probleem. Nou, ze ook willen natuurlijk iedereen. allemaal wel graag bij uh, ja, iets voor spelen, dat is een voordeel. Absoluut, ja, ja, ja. En dat blijkt ook. En dat is iedere keer wel weer een warm bad wat we ervaren. Dat, het, uh, dat we in die 19e, we beginnen nu aan het 19, 19e seizoen, dat we een enorm krediet hebben, hebben opgebouwd uh, met betrekking tot de muzikanten die graag willen komen. Hey. En die, die vinden dat fantastisch om hier te spelen. Ja, nou, uh, dat, dat bleek ook wel, want de, een, een aantal uh, toch doorgegaane concerten was uh, prompt uitverkocht. Ja, ja, ja, precies. Nou ja, we hebben natuurlijk het, het concert wat we eigenlijk in januari hadden. Dat, nou uh, ja, we beginnen eigenlijk. Uh, we hebben dan vorig jaar gehad uh, september, oktober, november. Hè? Ja, dat, dat kon mocht nog doen. net. Ja, dat kon nog net. Uh, december ging die door met en v Klaase. Nou, dat hebben we kunnen verzetten naar 3 april. Uh, dus dat, dat, daar hoefden we. Uh, dus iedereen die daarvoor gereserveerd, dat heeft een mailtje gekregen van bevestig even of je 3 april kan komen. Want de zaal is er vol. komen, maakt niet uit, betalen we terug... maar dan kunnen we iemand anders laten komen, want die was uitverkocht. Ja. Nou Toen hadden we het concert in uh, uh, januari met Rebecca Lobry. Ja, dat ging ook uh, om de bekende reden niet door. Nou Die hebben we kunnen verzetten naar 13 maart, dus het eerste aankomende... Uh, omdat we daar nog niets voor hadden gereserveerd... of we hadden nog geen muzikanten geboekt voor 13 maart... omdat we dat als een overloop hebben gehouden wanneer er ergens iets misgaat. Nou, dat blijkt een vooruitziende blik te zijn geweest. Niet van mij, maar van Jean-Louis van Damme, de programmeur. Dus die heeft dat heel goed gezien. Dus die konden we daar naartoe doen. Nou, die is nog niet uitverkocht, hè. Voor 13 maart. Daar hebben we nog een K30 voor. Uh, vervolgens dus dus bij deze? Een... Ja, dus bij deze. Ja, inderdaad. Ja, dat klopt, dat klopt. Nou ja, 3 april uh, kortbakker Fee Klaassen. Die is al uitverkocht. Ja, die is uitverkocht. Uh, nou, maar kijk, kijk, wat je nou misschien... net zegt, hè, dat als er mensen niet kunnen komen, die uh, geven hun kaartje terug. Hoe, hoe ja. kunnen mensen uh, weten dat er weer kaartjes beschikbaar zijn? Ja, dan praat je misschien over één of twee kaartjes. Mm -hmm. en met 125 is het vol. Dus als we er nu al 130 hebben, ja, dan, dan denk ik, ja, ik vind het helemaal niet zo erg dat, dat er een paar af is. Dan, dan uh, hebben we ietsje meer, maar... Nou, het enige wat je dan kan doen, dat is even een, uh, een mailtje sturen een, een week van tevoren van, uh, goh, uh, is er nog wat? Maar we kunnen niet de reservering via de site open doen wanneer we twee kaarten extra hebben. Nee, dat nee, is nee, niet nee. te doen. Maar bel, bellen mag, mag altijd, toch? Zeg je? Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Bellen mag altijd. <laughs> ik, ik, ja, nee, dat is ook verder geen probleem. En het is ook helemaal niet erg om, wat, uh, om even wat in uh, reserve te hebben. Want uh, er komen altijd wel een beetje nagekomen berichten. En uh, dat zijn natuurlijk een heleboel vaste klanten. Die altijd komen. Maar die iets, iets minder snel zijn met reserveren. En, ja. en dat soort zaken. Ja, dat gebeurt. Nou, dan hebben we 10 april. Hè, omdat maar even, We zijn daar toch lekker bezig. Uh, 10 lekker, april. Uh, je hele. Ja. Um, wat er gaat komen, dat hoor ik graag. Ja. Maar ik vraag me nu ja. zo af. Uh, hebben jullie echt naar, uh, naar voren gekeken? Dat je al gaat boeken van je denkt, van nou volgend jaar mag het weer wel. Of heb je gewoon een aantal dingen achter de hand gehouden? Nou, uh, uh, nee, we hebben, we hebben niets, uh, niets achter de hand gehouden. Alles wat we uh, begin van dit seizoen hebben geprogrammeerd, kunnen we, kunnen we nu laten horen. We hebben, we hebben niets af hoeven zeggen. Okay. We laten het allemaal horen, alleen op wat andere data. Want in nou, april hebben we bijvoorbeeld twee concerten, die zitten een week na elkaar vanwege dat verplaatsen. Oké. Okay. Dus op 3 april... Uh, en op 10 april... Wat, wat komt er op 10 mei? april? Die ja. komt er op 10 april? Op 10 april commissie Varekamp. Die stond al op 10 april, die is zo gebleven. Maar op 3 april is... Corbakken en Fee Klaassen daarvoor gekomen... door dat verplaatsen vanaf... Uh, december, wat niet doorging. Nou, dan hebben we in mei... Uh, uh, hebben we twee concerten... Eh uh, het concert wat we zouden hebben uh, met André Vrolijk... Uh, die is verplaatst naar eind mei. Dus dat wordt nu het laatste concert. Dus dan hebben we 8 mei een concert en 20 mei. Ook weer twee in de maand. Ook weer, ook weer twee in de maand, ja. ja. Dus we gaan de persberichten en dat soort maken. Twee tegelijk sturen hè, in één maand. Nou, Dat is allemaal, maakt allemaal niet zoveel uit. Dat kan allemaal. Dus we hebben, uh, uh, we hebben geen muzikanten af hoeven zeggen. Dit seizoen. Nee, die... Uh... Die lopen dus door, hè? Ja, um, ja. We gaan daar zeker nog in een keer in uh, april over praten hoe, uh, hoe de mei-concerten zijn. Ja. Um, wordt het weer gecombineerd met lekker eten bij Theo? Zeker. Tuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk. Theo is uh, helemaal blij dat hij, uh, dat hij uh, weer uh, jazzmaaltijden kan uh, bereiden en serveren. Ja, absoluut. absoluut. Ja, en ik, ik sprak ja. hem van de week. Hij is ook erg blij dat hij weer open mag. Ja, ja, dat geloof ik. Maar ja, we, we proberen elkaar ook een beetje te helpen met, met dit soort zaken. Ja. Want ook al, ook al is uh, uh, de, de, de, het concept van Korbakken en en uitverkocht... ...we gaan daar toch de nieuwsbrieven over uh, rondsturen. Zo, zo pak weg, 2500 en op de site. Mm -hmm. Omdat daar namelijk het eten op staat. Ja. Dus, iemand, dus iedereen moet wel even kunnen zien van uh, wanneer ik met ga bespreken, wat kan ik dan eten? Terwijl de nieuwsbrief eigenlijk voor het concert niet <laughs> nodig is, omdat die is uitverkocht. Maar ja. eten is ook belangrijk, Hans? Nou, dat, ja, nou, dat, <laughs> wel, dat eigenlijk is Eigenlijk is het een hele gezellige bijzaak. middag. Toch? Belangrijke bijzaak, ja, zeker. Nou ja, ja, eigenlijk is het, is het een, uh, een, een compleet verzorgde middag. Je krijgt een prachtig mooi concert, ja. je gaat lekker eten ja. en daarna ga je lekker naar ja, ja. Nou, Theo is ietsje duurder geworden hè, met het eten. Nou, daar gaan we dus ons niet was, over uit. Uh... Het, was, het, was, het was 15 euro Zo. en 16 euro. Oei. <laughs> ja, dat is. Dat potverdomme, man. Er is, een hele, er is een hele complete euro bijgekomen. Ja, ja. nou ja. Hans, we, la we laten hem rustig die extra ja. euro verdienen. Want het, het gast is, is ook een, duurder geworden. Het, het is een van. Uh, ja. gewoon van harte gegund. Hans, ja. okay. Als... bedankt voor uh, de info dat er uh, toch allerlei concerten doorgaan. en ook een soort ja. van inhaalconcerten zijn. zeker in april, twee stuks op 3 en 10. Ja. En uh, ja. voor verdere informatie kunnen ze bij jullie terecht. Ik wens je veel plezier. Alles komt, op, alles komt op de site te staan. Oh, okay. Dus uh, daar. En, en uh, is er wat bijzonders? Even een mailtje. Uh, Staat ook op de site, dat welk mailadres. Okay. Dan uh, krijgen ze alle, formaat, alle informatie die iedereen uh, maar weten wil. Ja, zeker. Hans bedankt en veel plezier uh, beginnend op 3 april. Komt helemaal goed. Dank je zeer. Uh, nee, ik begin het op uh, 13 maart. Hè? Oh ja, sorry. Dat, dat wordt nu het eerste, het eerste concert. Ja. Oké okay, Hans, en dan, bedankt. En de 2 in april. Dankjewel en een goed weekend allemaal. Verder weekend, dag. Oké, okay, dag.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 Dit is even de hart van de ANWB. Op de A22 Beverwijk richting Velsen tussen Knopenbeverwijk Beverwijk en Beverwijk 2 kilometer file. En dat komt door een ongeluk. En tot zover de verkeersinformatie.